Het weer, vannacht weinig bewolking en droog. Het koelt af naar 15 graden. Morgen alleen in het noorden wat bewolking. Verder zonnig en 26 tot lokaal 32 graden. Dit was het NOS-journaal. Zin, zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. Negen is zon, zee, Zandvoort en zomerhits. Don't you worry. Be alright 3, 4, 5, 6 Take it to the top, top. want you a Woo! I'm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 Wereld, zeg me wat je wil dan, wil dan, wil dan sta op stil van de stil van de stil...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 Lijkt misschien wel boeter dat je weet waar ik.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 Lijkt misschien wel cool, goed, doordat je weet wat ik me voel. Jij kent als muziek, dus laat je zien wat ik bedoel. Ik neem je mee. Fem Zon, Zee, Zandvoort en zomerhit. Sleutels vast deurknop heb je in mijn hand.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 en ik een stapje Zie je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 They